Goedemiddag, ik ben Martijn Middel. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een nieuwe ontwikkeling in de klopjacht naar de man die zaterdag twee mensen neerschoot in Zwijndrecht. De politie heeft de tweede vluchtauto van de vermoedelijke dader gevonden in Rotterdam. Mede dankzij tips hebben we de Skoda zojuist aangetroffen. Die gaat worden weggetakeld en gaat worden veiliggesteld. We gaan nu onderzoeken hoe lang de auto hier al staat en u kunt ons daarbij helpen. Ja, ze zoeken nu dus getuigen die de auto hebben gezien. Bij de schietpartij in Zwijndrecht dit weekend kwam de ex-schoonmoeder van de verdachte om. Haar dochter raakte zwaar gewond. De Nederlandse ambassadeur in Turkije moet zich melden bij de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Dit weekend werd er voor het Tweede Kamergebouw in Den Haag een Koran verscheurd. Daar is Turkije boos over. Staat in een verklaring, zegt correspondent Mitra Nazar. Er staat gewoon een hele scherpe veroordeling in uh, van, uh, en dan quote ik, uh, deze laffe aanval op ons heilige boek. Er staat ook in dat met deze actie maar weer duidelijk is gemaakt dat islamofobie uh, geen grenzen kent in Europa. In Zweden werd weekend een Koran verbrand. Ook daar is Turkije heel boos over. En de Nederlandse hondballer Conor Prins heeft een contract getekend bij een club in de Verenigde Staten. Maar liefst 15 universiteiten hadden het talent gevraagd of hij voor hen wilde komen spelen. Maar het werd meteen een major league club. De Seattle Mariners. Super gaaf. Echt, uh, dit is een heel goed gevolgd. Een droom die uitkomt. Ja, zeker. Zeker. Ja, Connor Prince speelde speelt tot nu toe bij de Pirates in Amsterdam. Daar werd hij afgelopen jaar nog landskampioen mee. In maart vertrekt hij naar Amerika. Het weer, dat is vooral veel wolken en een graad of drie. In het oosten en zuidoosten af en toe zon. Morgen mistig, maar op sommige plekken komt de zon vanzelf weer tevoorschijn. Op mistige plekken blijft het rond het vriespunt. In de zon wordt het opnieuw een graad of drie. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Boekhuis van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in Noord-Holland. Files met flinke vertraging staan er op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwemeer, 6 kilometer. Op de A7 richting Zaandam tussen Hoorn en Purmerend, 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knopen Lunetten, 9 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 She will all be heart not a heart attack She's tired of brothers that you close her mind Tired of She's always sad when she's alone I'm pro. 106.9. VFM.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 Any place, anywhere, there's a magical. I wonder.